Aan een gedegen onderzoek naar de mogelijke verblijfplaats van de baby komen Yukio, Aileen en David niet toe. Nauwelijks heeft Aileen zich over de vroegere oppertoep, het kringige kind Yasu ontfermd of Yukio wordt ontvoerd door de bende van het zwarte plateau. David weet hem te bevrijden en op het nippertje slagen ze erin onder water uit de zoutkloof te ontvluchten. Ik heb u mij de mogelijkheden gebracht, waar of niet? Je hebt hier alles, water, een verbinding met de open zee, kunstkieven van de modernste soort. Hoef je zelfs in de diepte, je krijgt niet te houden. Zulke kunstkieven die gebruiken we in de meer op, gaan niet dus niet? Nou, je ziet, verder liggen er motoren om op je rug te gespen. En als je je onveilig mag voelen, dan kun je altijd een setje harpoenen meenemen. Kom, zetten jullie nou die maskers op. Trek die kieuwplukken over je hoofd, vooruit. Ik, ik ga hier. Jullie moeten vlak achter me blijven, precies doen wat ik zeg. Maskers dicht. Voor de ontvoerders valt niet aan een achtervolging van de vluchtelingen te denken. Door het verbranden van een aantal tenten en door het bedreigen van de bevolking... hebben ze zich de vijandschap van het toepvolk op de hals gehaald. Onder leiding van hun nieuwe inventieve oppertoep slaan ze terug... Ruimteschip en ruimtesnoepen van het zwarte plateau worden onder tonnen visnetten bedolven. Nou, wij, attentie, attentie. Tweede lijn, daar is het dal, we gaan er recht over. Absluiter, let op onze visnetten. Kijk, ze Het ruimteschip. En daar ga je. Los, los! Ze zijn al los. Ja, ja, zoals ze je zeggen. Een paar netjes zijn te ver gekomen, de snoepen zijn ook bedekt. We zijn al voorbij! We waren een stuk afgebroken, dat zag ik, ik weet het zeker. We zien wat de derde en vierde lijn doen. Achterom! Kijk dan, daar gaan we netten van onze derde golf als. Vuur! Vuur dan toch! We hebben de modernste wapens. We laten ons niet voor gek zitten door die dikke, nette barbaren. Schiet tenminste één kogel raak! Oh! KORONEL, ik zag het gebeuren. Een lading netten raakte het kanon midden op de loop... ...juist door het schoot. We troffen even onze eigen sloepen. Het zwarte plateauschip is verslagen. Ook Yukio, David en Aileen krijgen dat te horen. Als Yukio zijn opwachting bij de nieuwe oppertoep maakt... ...is hij bijzonder verbaasd wanneer hij hoort dat een gast hem spreken wil. Nog groter wordt zijn verbazing... Als oppertoep en afsluiter de tent verlaten en hij oog in oog met die zo geëerde gast komt te staan. In per drie, een hier. Overigens, ik heb mij niet vergist. Die Martiaanse oorplaten staan nu nog steeds uitstekend. In per drie. Ik begrijp het niet. Hoe, hoe durft u uitgerekend u hier te komen? Uitgerekend ik? En wat betekent die gespeelde verbazing? Geloof me, mijn verbazing is alles gespeeld. Wel, Meneer Kourissawa. De brutaliteit. Ik bedoel, na alles wat u hebt aangericht... ...ben ik niet van plan die gladde arrogantie van u te verdragen. Bedenk toch dat die drift van u al meerdere malen in uw nadeel heeft gewerkt. Ik pas ervoor om uit jouw mond moralistische praatjes aan te horen. Verdwijn. Op die manier zou u de reden van mijn komst nooit te weten komen. De woorden van je knechten waren duidelijk genoeg. Mijn knechten? Je wilt toch niet ontkennen dat de kerels die mij ontvoerden, die het kampje overvielen, tenten in brand staken, schoten losten. Ik, ik, ik bedoel, ze werden door jou gestuurd. gestuurd. Mijn bezwaar geldt het woord knechten. Bevalt huur dan maar eens beter. <laughs> nu schuilt de vergissing om te beginnen in het woord huur. <laughs> je lacht. Ik kan het niet ontkennen. Waarom probeer je me niet neer te slaan? Dat was het eerste wat dat opperhoofd van jou deed toen ik hem de waarheid vertelde. Het is bekend dat de velhebbers hun opdrachten soms wat ruim interpreteren, ja. Opdrachten? Jij hebt die gangsters dus gehuurd. Gangsters, huurmoordenaars. U kent de feiten en toch interpreteert u ze koppig verkeerd. Is dat niet erg onwetenschappelijk, oehisawa? De feiten die ik ken zijn die van ontvoeringen, dieftal en wapengeweld. Maar u hebt nooit nagedacht over de titel die ik op Mars draag. Een titel die u toch meerdere malen gehoord hebt. Ik hield me met zinvolle dingen bezig. 3, groot imperator, erfgenaam van de aanspraak op Mars. Specifiek heerser der trouwe gebieden. Irrationele duisterheid. Want ik ben de erfgenaam Kurisawa van het verbond dat tijdens de Martiaanse burgeroorlog van 2043 werd verslagen. Verpersoonlijking van een ideaal dat in 2075 opnieuw vreed werd onderdrukt bij de Martiaanse onlusten. Maar de aanhangers van het verbond keerden terug uit de kloven waarin ze gevlucht waren en ze stichten een klein rijkje, mijn land. En een nieuwe koepelstad, neo Roma. De trouwe gebieden, een nietszeggende buitenkant, een façade waarachter we ons opnieuw konden organiseren, in een nieuwe beweging, het Zwarte Plateau. Meer dan honderd jaar hebben we geduld moeten oefenen, maar we kwamen terug. Het is nu niet ver meer van imperdrie, groot imperator, heerser van Mars, van heel Mars. Jij bent gek. Als jij spreekt over gangsters en huurmoordenaars, heb jij het onwetend over onze trouwste der trouwen. De mannen die ons ideaal feitelijk moeten bevechten, onze soldaten. Het onderscheid tussen moordenaars en soldaten is een schijnonderscheid. Gewapende mannen die een huis binnendringen, ...soldaten die ongevraagd een gebied binnentrekken om er de bewoners hun wil op te leggen. Er bestaat geen onderscheid tussen. Het zijn gangsters, moordenaars. Soms er situaties die tot ingrijpen dwingen. Nu we een maatschappij van overvloed hebben bereikt... ...is het streven naar bezit en macht eindelijk werkelijk belachelijk geworden. Nu is op de centrale plaats teruggekeerd wat altijd het feitelijk belangrijkste was. De zorg voor het leven. Niets kan kostbaarder zijn dan leven... ...omdat beëindiging voor elk individu afzonderlijk het eind voor eeuwig is. En nu we leven in het tijdperk van de ring... met zijn voortdurende verjonging voor iedereen... lijkt het leven nog kostbaarder geworden dan het voor die tijd al was. Wat heeft het de, de mensheid gebracht? Geluk. Batombiaanse slapheid. Een samenleving waarvan alle leden afzonderlijk van verjonging tot verjonging... doelloos verder dobberen. Doelloos? In het grote door Batombo gecreëerde kader... kan iedereen elke keer weer proberen... zijn of haar persoonlijke vorm van geluk waar te maken. Vormloosheid die de mensheid als geheel niet verder brengt. Wat we nodig hebben is een doel... Een man, een idee waar iedereen zich mee kan vereenzelvigen en zich in kan verliezen, die de energie, de totale mensheid bundelt en richt. Jij, jij bent het wel. Wie? Wat bedoelt u? Nu weet ik het zeker. Jij bent de man die met mij mee naar de aarde-maan is gevlogen, die eenmaal op de maan ons ruimteschip stal. En, en jij bent werkelijk in per drie, en niet iemand die jouw rol speelt, gestuurd door een zogenaamde duistere macht op de achtergrond. Alles wat de televisiestations van jouw Rijk en de Nieuwe Warsiaanse Unie daarover uitbazuinen bestaat uit pure leugens. Dus u hebt getwijfeld. U wist op een bepaald moment werkelijk niet meer wie er met u mee was gelift. Nee. Dat bewijst weer eens de kracht van de volgehouden verklaring. Iets hoeft niet waar te zijn. Iets krijgt kracht van waarheid door de consequente herhaling. Niets verandert de feiten. O, oh, wel. Want niet wat gebeurd is, is belangrijk. Maar wat over de gebeurtenissen wordt verteld. En als mijn staat soms vaststellen dat een walgelijke bedrieger mijn rol speelt. wordt dat slotte de waarheid. Het uitbuiten van de diplomatieke mogelijkheden noem ik dat. En kijk eens wat het me gebracht heeft. Nog geen week geleden ontmoette u een klein onbetekenend vorstje. Nu staat tegenover u het hoofd van de nieuwe Martiaanse Unie. Een zelfstandig nog steeds groeiend rijk. ...en als zodanig door de interplanetaire regering erkend. Ze hebben je alleen erkend om de interplanetaire politie in je rijk binnen te krijgen... ...om bewijzen tegen jou te vinden. Oh zeker. Dat hoort op mijn plan. Want ze zullen geen bewijzen vinden. Integendeel. Precies zoals mijn televisiestation ze het al eerder beweerde... ...is de aanmatigende federatie daar twintig koepels op dit moment hoofdverdachten. Maar hier ben je gestruikeld. Hier op aarde ben je toepvolk. Het bewijs van jouw betrokkenheid ligt in de zoutkloof. Ontken het niet. Ik heb het verhaal op weg hierheen gehoord. Jouw ruimteschip ligt in de zoutkloof... onder tongen, stinkende visnetten bedolven. Ik bedoel, met dat bewijs ben jij verslagen. Oh, nee. Oh, nee? Niet de veldslag zelf is beslissend... maar de manier waarop de veldslag wordt uitgelegd. En? Een stratege vertrouwt niet alleen op wapens. Het is altijd zaak woorden en wapens... op de juiste manier te combineren. Ook hier. Want Kourisawa... Er was één ding wat me hier onmiddellijk opviel. De zoutvolken die hier op aarde de grote distillatieketels schoonmaken, verkeren in vrijwel dezelfde positie als de kleine onafhankelijke rijkjes op Mars. Ze zijn wars van inmenging door een oppermachtige centrale overheid. De mensen die zich bij hen voegen zijn op zoek naar avontuur. En daar maak jij misbruik van. Misbruik? Ach, wat een woorden. Ik bundel simpelweg de ongecontroleerde energie. Neem nu de nieuwe oppertoep hier. Welke kans heeft u nog eens, zoals gisteravond, de triomfantelijke aanvoerder van een heel leger te zijn? Geen enkele. Zoiets beleeft hij niet meer. Binnen drie maanden is hij oppertoep af. En de kans dat hij de kaartwedstrijd nog eens wint, is heel klein. Jij hebt hem bepraat. Wat wint het toepvolk ermee als ze de centrale politie hier binnen halen? Niets. Dan kunnen ze beter een grandioze schadevergoeding accepteren, waar of niet? En de oppertoef zelf, de man die de macht heeft die beslissing door te drukken... ...vertrekt na afloop van zijn regeertermijn naar Mars. Dan wordt hij een kolonel in mijn leger. Zo'n geniale aanvoerder als hij kan ik gebruiken. Het is waar. Ja, ja, ik bedoel, jij bent een ziekte die ons allemaal bedreigt. <lacht> je lacht ah. me uit. Oh nee, Kurisawa, nee. Jij hebt je alleen nog steeds niet gerealiseerd waarom ik hier eigenlijk ben. dus je zo blij dat ik alles weer heb. Ja. Ja, nee, mijn draagbare televisie met de lesbandjes over Batombo. En de lesbandjes over Donnie Hughes. Ja, hmm. vervelend. Hé, hey, weet je dat ik toch voor Batombo ben, niet Ook Donnie Hughes, daar kun je wel meer om lachen, maar Batombo heeft tenminste de mensen geleerd hoe ze het beste konden leven. Nou, dat vind ik toch belangrijker. Hmm? Oh, ja, ja, daar. Kijk, ik moet nog maar één bandje draaien. Hé, hey, niks leukers dan lessen? Ja, als jij de lessen over Batombo had bekeken, dan had je als oppertoep niet zo stom geregeerd. Helemaal niet stom. Ik heb lekker gelachen. Ja, en iedereen kreeg een hekel aan je. Sjoudert. En mijn flesje, mijn flesje is er ook nog, Eileen. Een flesje voor de voedingsplooistof. Dus, jij hebt me een nieuw stukje beloofd. Een stukje waaruit een bloemenslinger kan groeien om amanya te geven. Ja, David. Ja, ben zo blij dat het niks is stuk gegaan terwijl we weg waren. Ja. Ja, wat zit je dan nou? Hoi. Ja, ik ben moe. Ja, maar alles is toch goed afgelopen? Alles? David? Die, die rotzakken die hebben ons niet te pakken gekregen. Ze zijn zelfs verslagen en gevangen onder visnetten. Ja. En... Ja. Er zijn weer een dag en een nacht verder. Jokio moet nu gauw terug naar Ghanimedes om voor de rechtbank te verantwoorden. Het is allemaal de schuld van die rot die mevrouw Muller, die me geen hand wilde geven. Floris. Flores. Ja, maar er is toch nog niet overal gezocht, Eileen? Nee. En als mijn vader zegt dat de Floris nog leeft, dan is dat toch zo? Geloof je toch ook, Arlene? Soms vraag ik me af of Jokio het zelf nog wel gaat Hallo. Ja. ja, we zijn hier binnen. Oh. Ja, kom maar. Ja. Een boodschap voor jullie, of jullie allemaal naar de grote tent komen. Wat? Bij de oppertoe? Nee, uh, Kourisawa vroeg het. Huh? Waarom komt hij het zelf niet vragen? In <middel> uh, 3. Is dat die enig met deksels op zijn oren? Ja, het is de oplossing aanvoerder van alle boeven die ons gevangen wilde nemen. Oh, Wat jammer nou dat ik hem geen zoutkakkerlak in zijn oren kan stoppen. Ja. Ha, Wat gaat hij zijn oordeksels? Ik begrijp het niet, Jokio. Wacht ja. dat je hem hoort. Wat? Hem? Waarom heeft de politie niet gepakt? Waarom hebben ze hem niet in de zoete baling gestopt? Dat wilden ze mij ook doen en ik had niet eens onze tanden vervangen. Ja, nou, ik vind het onheerlijk. Nee, ja, en ik ook. Ga nou eens even op jullie. Nee hoor, het is de suikervis met slangenvissen over zijn gezicht. Echt waarom noem jij alles steeds slangenvissen? Dat doen alle kleine kinderen. Nee, nou, je bent zelf een verwend kind. Maar, maar, jij zegt snappen met je lesbanden, je lestelevisie. Je bent zelf een aal, want alles zijn asvissen. En jij met je lessen vreet altijd maar de dode gedachten van anderen. Je bent te slap om je eigen grappen te bedenken. Jookio. Jokio, waarom zeg jij niets? Ik zie aan je gezicht... Nee, nee, het is niet iets verschrikkelijks. Het zijn te veel gevoelens, hè? Maar er is blijdschap bij. Eileen, ik... Stom kind. je kunt alleen maar zeggen dat je gelijk had. Dat die stom rood in verdriet is hoe de paling moest. David, hou op. Je bent zelfs stom snappen eten. Ja, waarom zegt u ook niks? Ik, ik wacht wel tot de algehele verbijstering volledig geuit is. Maar stil. Ik heb een boodschap voor u. Maar... Voor mij. En voor jou. Ik Goed nieuws. Nee. Ja. Aan uw week van panisch zoeken door het hele zonnestelsel is een eind gekomen. Dankzij het hardnekkig en systematisch volgehouden spuurwerk van alle mannen die ik kon vrijmaken... ...hebben we de verblijfplaats van uw baby ontdekt. Oh, nee. Floris. Ja. En wat u vooral zal interesseren, en mijn beste Kourisawa zeker, want ook in de meest gevoelige momenten blijft hij in de eerste plaats wetenschapsman, dat kind is volledig gezond. Geen spoor van ziekte of verwonding. Het is in die tijd uitstekend verzorgd. Floris. Toen ik Floris zag, lachte hij. Lachte? Mijn broertje huilt altijd. Zijn tandjes zijn nou helemaal door. Uh, ja, ja, de verzorgster zei zoiets. Oh, Floris. Oh Floris oh, nee. Stel maar, nou Lachen is toch leuk Ik weet toch zeker dat het Floris is het, het is geen vergissing Het is niet een kind dat misschien toevallig op Floris lijkt Oh nee nee nee nee Alles is nauwkeurig nagegaan Signalement, kleding, vingerafdrukken, voetpatronen, celstructuur Hij is goed verzorgd Uitstekend En hij lachte Hij lachte Hij lachte Hij lachte Maar waar oh, was oh. hij nou? Uiterst praktische zoon hebt u, Koizawa. Maar je uh, werd dus verstopt gehouden. Oh, ja. En u hebt hem moeten vinden. Heel logisch, David. Floris werd verborgen gehouden door een geheimzinnig volk bij mij op Mars. Een volk dat in grotten en kleine overdekte kloven woont. De Teutoonse heksen. En al behoren ze tot de oudste supporters van mijn rijk en mijn beweging, het blijven geheimzinnige figuren. Vreed en gewelddadig soms. Zelfs de nomaden zijn bang voor ze. Een met een in deze tijd vreemd en fanatiek geloof in toverij en magie. Dat is de tegenstelling. P Pardon, meneer Kouwisala. Ik bedoel, wat me bij de kinderverplaatsingen op Ganymedes naast de zorgvuldigheid opviel... ...was dat alle baby's bij een tegengesteld milieu terecht kwamen. De grimmige, maar consequente humor waarmee de telekinetische kracht werkte. Ja. Kinderen van gehele onthouders vonden we bij koepels waar ze sterke drank maakten, enzovoorts. En nu blijkt die tegenstelling zelfs over zo'n afstand volgehouden te worden. Floris is mijn zoon. Zijn omgeving werd bepaald door mijn wetenschappelijke achtergrond. Ja, daar komt nog iets bij. Als ik het ergens met Batombo eens ben, is het in zijn afkeer van wapens en geweld. En dat met uw drift. Juist door die drift ben ik keer op keer in staat de gevaren te begrijpen. Maar we hadden het over de tegenstelling. Vanuit mijn voorliefde voor geweldloosheid raakt mijn kind bij een volk dat u zelf vreed en gewelddadig noemt tegelijkertijd aanhangers van u die met uw ideeën... een dreigende pest voor de mensheid vormen. Jukio, hij heeft Floris voor ons teruggevonden. Die, die Teutose heksen, hebben die van die tanden? Ja. Maar dan, dan, dan heb ik dat gedroomd. Ik droomde toch van, van een heks in rood stof. die Floris bij zijn god. Alleen in mijn droom was ik met Manja, weet je nog wel, Aline? Aline, dat, dat was die droom die ik jou steeds probeerde te vertellen. Oh, ik moet hem zien, ik moet hem vasthouden. Eerst kan ik het niet geloven... Floris, Floris terug. Het is toch wel jammer dat we hem zelf niet ontdekt hebben. Dat is het zeker. Waar is hij nu? Hebt u Floris meegebracht? Kunnen we hem meteen zien? Hij is op mars. Oh, brengt u ons naar hem toe? Nu is het moment gekomen om over de voorwaarden te praten. Juffrouw. Juffrouw, luistert u goed. Ik spreek van Afghanimedes. Medes. Ik heb er 17 uur en 56 minuten over gedaan om u alleen maar te bereiken. Uh, uh, ja, professor Voetman, ik weet... 17 het... uur en 56 minuten, juffrouw. 57 minuten inmiddels. En dat terwijl ik collega Kurizaba een voorlopig resultaat binnen de 2 uur, 2 uur en 15 minuten beloofd had. Uh, wij hadden hier bij het wat, wat moeilijkheden met onze verbindingsapparatuur, professor Voetman. Het, ja, nou wat dan? Het, het was nodig enkele nieuwe onderdelen... Het interview... Allemaal tot uw dienst, juffrouw, maar verbind me nu met Kurizaba. Hij zit om die gegevens te springen. Ik vertelde u al dat Kourisawa in bespreking... Stoor hem daar dan. Hij zal u er alleen maar dankbaar voor zijn. Ik weet niet of ik dat doen kan. Exact, hij heeft weer voor hem zwaarder dan welk geklets ook. Op de verantwoording, professor Footman. Het blijft een toestel, ja. dan probeer ik het. Voor Kourisawa. Oproep voor Kourisawa. Oproep voor Kurisawa. Wat betekent dat? Ik had toch duidelijk gezegd dat er onder geen beding gesloten mocht worden... Ja. Ja, juffrouw, wat betekent dat? Niet storen, zeg ik toch? Of is er een invasieleger uh, soms mijn rijk binnengedrongen? Uh, professor Voetman, voor professor Kourisara. Voetman? Uh, wat ik heb je? Die had ik om precieze cijfers gebracht. Oh nee. Nee, nee, Kourisara. Dit lijkt mij geen nuttige verbindingen. Misschien dat ik je later nog eens een gesprek met meneer Voetman kan toestaan. Als onze afspraak duidelijk geregeld is. Oh, goh, goh, goh, goh, goh, goh. Vertelt u die meneer Footman dat zijn gegevens overbodig zijn? Kurizawa zal over een tijdje wel weer contact met hem opnemen als hem dat niet gelukt. Juffrouw, juffrouw, ik begrijp hier niets van. De gegevens die ik hier heb zijn de bevestiging van Kurizawa's eerste theorie. Daarmee hebben latere vage ideeën alle bestaanstond verloren. Begrijpt u dat? Uh, dit is wat mij werd verteld, meneer Voetman. Uh, uh, Uw gegevens zijn overbodig, zo luidde de boodschap letterlijk. Kurizawa zal weer contact met u opnemen als hem dat nuttig lijkt. Zij hij dat op die manier? Uh, uh, ja. Dan laat ik mij duidelijker uitdrukken. Waren dat letterlijk de woorden van Kurizawa? Uh, hoe bedoelt u? Hebt u Kurizawa zelf gesproken, dat bedoel ik. Uh, het spijt me, daarover mag ik u niet inlichten. Verbroken, dat is ook te gek. 17 uur van 56 minuten probeer ik hem te bereiken en dan dit. Dat klopt toch niet? Dat is helemaal niks voor Korizama. Wel te zeggen meneer Voetman. Dat u op een zeer ongelegen uur bij mij komt. Excellentie, ik weet dat het vreemd klinkt, maar. Stel, u stort mij. ...op dat uur van de dag dat ik absoluut gereserveerd heb voor het samen zijn met mijn dochtertje. En waarom? Omdat een collega, een man waarmee u zich bevriend durft te noemen... ...de misdadiger die de vrouwen, de moeders van Ganymedes met zijn onzorgvuldigheid heeft geterroriseerd... ...u een moment onbeleefd behandeld? Excellentie, volgens mij is er iets niet in orde... Ik kan mij niet voorstellen dat Kourisama zich op die manier van mij afmaakt als hij mij gisteren nog met klem om de uitwerking van zijn gegevens... Onzorgvuldigheid, had. daar komt het allemaal op neer. <kuggen> onzorgvuldigheid die via achterloosheid tot onbeschoftheid leidt in het maatschappelijk verkeer. Onzorgvuldigheid, gewetenloze onzorgvuldigheid, die anderhalve week geleden hier op Ganymedes de oorzaak van een tragedie was. Bijna. Bijna. Ten slotte zijn alle baby's op die ene na teruggevonden. Maar niet bij u, Voetman. Bij u was geen baby verdwenen. En u kunt zich ook niet indenken wat het betekent. Deze discussie is onvruchtbaar, excellentie. Ik blijf het vreemd vinden dat collega Kurizaba niet zelf mijn oproep beantwoordde. En de wijze waarop ik afgescheept werd is niets voor hem. Volgens mij is er iets misgegaan bij dat toch wel wilde toepvolk. Alleen heb ik te weinig gegevens om zelf met goed gevolg een politieonderzoek op gang te brengen. Die macht bezit u alleen. Ik zal er over nadenken. Dank u. Mm -hmm. Ik zal hem zelf proberen te bereiken. Het wordt in ieder geval tijd dat hij naar Ganymedes terugkomt. De rechtszaak begint zaterdag. Goed besluit, excellentie. Mm -hmm. Zelfs uw dochtertjes is daarmee eens. Mm -hmm. oh, <laughs> Kijk er toch eens lachen. Kijk, niet naar haar! Excellentie. gaan met Dat is niets voor jullie. Jullie ontmenselijk de Jij hebt geen gevoel, lachte de joge. Alleen klikkende computerles. Kijk niet naar haar. Bereken je exact voor welke experiment je haar kunt gebruiken? Kijk zo naar je knoppen. Je rekenmachines. Ik heb je nog. Die hele tijd al, voetman. Jij wilde de niet aanpakken omdat jullie impressie van dezelfde hadden. Excellentie, het is onmogelijk dat u dit ernstig meent. Ja, van, Gaan. Excellentie. Dat kan ik begrijpen, zeven kind Dat is Maar waarom, waarom deed u dat? Wat wint u ermee iemand als bent van mij te vervreemden? Hij komt er wel overheen. Het is niet te excuseren. Jawel. U kunt er later altijd onderuit door op de spanning van het moment te wijzen, die werd u te veel. Vergeet niet, na al die dagen van vergezen verwachtingen, van wanhoop... ...werd uiteindelijk uw hoop bewaarheid Bracht ik u het bericht van uw zoon, Floors. Chanteerde u ons met het leven van een kind als onderpand? Nee, nee, nee, nee, nee. Een argument in het bereiken van een overeenkomst. Oh, verdomme. Ha, uw drift, Kourisara, is geen argument, Vreze. Het is misdadig. Blijdschap die u eerst berekenend in ons opwekt. De hereniging die u ons in het vooruitzicht stelt. Terwijl het leven van het kind niets voor u betekent. U bent nooit ongerust en tegelijk blij geweest als u een babyhartje zacht voelde kloppen. Als een kind met zijn voetje strappelt. Wat maakt het u uit? Als u vertelt dat onze kleine Floren slachten, dan was de enige bedoeling ons verdriet te vergroten. Het kind heeft nooit iemand pijn gedaan. Zijn genoeg zijn zo simpel. Een beetje bewegen en kraaien... Het ontdekken van plezier dat in lachen schuift. De zussende stem van iemand die tegen hem praat. Ook al begrijpt hij er niets van. De warmte van een arm die hem vasthoudt. Een hand veegt zijn mond af, geeft hem te eten. Baby sluiten zo tevreden hun ogen als ze eet. Begrijp mij niet verkeerd. Ik bedreig het leven van u kind niet. Waarom zou ik zoiets onnodigs doen? Ik deel u alleen mee dat het in mijn mogelijkheid ligt een hereniging te arrangeren. Voor mijn diensten als tussenpersoon. Voor al het werk van mijn mannen. Vraag een bescheiden tegenpassat. Verzet oh. is zinloos, Eileen. Ik, ik vind je al een wit. Janke, help je neemt. Je moet terugpesten. Een paar maanden in een van onze opleidingskampen. En de tranen zitten niet zo los meer. We maken een kerel van hem. Je laat het. Misschien, Kooi Als u meewerkt... Kurisawa, oproep voor Kurisawa. Wat is dat nu weg? De president van Ganymedes voor professor Kurisawa. Ja, wat? De president van Ganymedes? mevrouw Muller? Een ongedachte eer. Nee, nee, juffrouw, het is Kurisawa niet te moeite waard zelf aan het toestand gekomen. Juffrouw, dat kan niet, wij kunnen niet gestoord worden. Wat gaat over het proces. Ik heb een letterlijke boodschap van Kurisawa. Geeft u die maar door. Koisawa is haar aanmatiging en onbegrip beu. Hij wil niets meer met haar en haar regering van doen hebben. Hij voegt zich bij een beweging die zijn capaciteiten beter weet te waarderen. Heb je dat? Dat heb ik. Oh ja, dan nog een uh, welgemeend advies. Uh, laat ze een wat minder ordinaire kleur haar verf nemen. Heb je dat ook? Dat heb ik ook. Ja, uitstekend. En dat uit mijn naam. Uit uw naam, Kurosawa. Ik zie dat u het eindelijk beseft. U bent in mijn macht. En mijn woorden zijn uw woorden. Maar waarom? Ja, Kurosawa. Waarom die opmerking over haarverf? Ik, ik bedoel, ik heb me nooit gerealiseerd dat, dat het mensen haar deed. Ik zou zoiets nooit gezegd hebben. Ach, dat is een grapje. Een paar jaar geleden, toen het toch onbetekenend was. En alleen als waarnemer de vergaderingen van de interplanetaire regering mag gadeslaan. Hoorde ik haar tegen een collega zeggen. dat ze mijn vorstelijke versierselen zo ordinair vond. Kom, het wordt tijd. Als u zo goed wilt zijn, wilt u met mij meegaan? Wilt u mij volgen naar het ruimteschip? Voetman, je hebt gelijk, excellentie. U had bezwaar tegen mijn onaangediende wijze van binnenkomen. U liet mij dat bij uw afscheidswoorden op al te pijnlijke wijze merken. Ik, ik begrijp ook niet waarom... Om het... je te zeggen dat ik het begrijp. De manier waarop hij mij afscheept, de dingen die hij mij toevoegde, het gaat alle perken te buiten. Dus u heeft hem zelf gesproken? Een juffrouw, aan de verbindingsapparatuur kon het vuile werk voor hem doen. En als het niet zijn doen. vuile werk was? Als die woorden nu eens uit zijn naam door een ander aan de juffrouw werden ingefluisterd? Zeg eens wat. Ik herkende het intense venijn. Nee, ik geloof het niet. Wie kory was nergens te goed voor. Ik geloof het niet voor ik het uit zijn eigen mond hoor. Blijf de deur. Nog steeds hebt u niet gezegd wat u precies van mij wilt. Oh, dat u openlijk naar mij overloopt. Dat u publiekelijk voor het interplanetaire dieptetelevisie net van het zonnestelsel bekend maakt. Dat u in mijn dienst reed. Voor het interplanetaire dieptetelevisie net? Van... Maar gaat u toch zitten? En u daar mevrouw? O oh, oh nee, uh, voor de kinderen is een aparte ruimte klaargemaakt. Nee, ze zullen zich onveilig voelen. Oh, ze hebben hun eigen dieptetelevisie. Uh, sergeant, uh... breng ze daarheen. Nee. Ja, hoogheid. Rotzak. Koerscommando, alles klaar? Gereed voor de Mooi. Missie 99 is vervuld. Terug naar Mars. Ik je niet eens bij zijn. Ach, vervelend te saai. Nou, ik vind het ook niet leuk om met jou hier te zitten. Je moet wel. O oh ja? Ja, ik kan me niet wegsturen, Stappen. Mm -hmm. Die kerels hier doen wat ze willen. Dat doen grote mensen altijd en dat kan jij niet tegenop. Oh nou, nee. Nee, tuurlijk niet. Maar ik kan wel grappen tegen ze bedenken. Ik heb helemaal geen zin om met jouw stomme grappen mee te doen. Ga Lekker maar diepte les over de bekijken. Ik wil een beetje met me spelen. Nee, ga kijken? Nee. Jawel. Hier, bandje erin. Knopje indrukken. Wat, jij, je hebt een apparaat stuk gemaakt. Ja, je, je hebt met de batterijen geknoeid. Je hebt kortslaat die gemaakt. Tuurlijk. Nou moet je met me spelen. Nou jij je stapeletten niet meer te zien. De voorwaarden bij ik spakkoes aanlaad, zijn simpel. Er is geen sprake van een dubbele bodem in de afspraak. Nee, van eenzijdigheid. Ik herhaal, er is geen sprake van een dubbele bodem in de afspraak... en aan de voorwaarden is makkelijk te voldoen. Ik wil één, dat u minimaal één jaar voor mij werkt. Ik wil twee, alle inlichtingen... maar dan ook alle over uw laatste vinding... de telekinetische versterker. En ik wil drie, de al beproefde telekinetische versterker... ...die u op die Medes gebruikte. Om met drie te beginnen... ...waar bevindt dat apparaat? Op Juno. Juno. You know. De astroïde. Waarom daar? Het laboratorium daar antwoordde niet. Het was de eerste plaats die we aandeden. Floris was er niet. En daar hebt u het apparaat uitgeladen? Ja. Nee, niemand wist dat u daar was geweest. Ja, vandaar dat mijn inlichtingendienst... ...het ding niet kon vinden. Ja. Juno. You know. hm. ja. Uitstekende plek. Maar uh, maak je niet ongerust. Uh, wij gaan nu eerst naar Mars. Aan mijn deel van de afspraak zal ik mij punctueel houden. Wat een ontvangst, wat een ontvangst. Arling, Arling, die vrouwen. Die tanden, wat een gekke slatter. <laughs> De Teutoonse heksen, mijn oudste aanhangers! Ik zie flores niet. Ja, ja. Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg. Berta, wij komen voor het kind. Jij vraagt veel in 3. Altijd geven we je wat je van ons vraagt. Zet okay, het die is bijna zo vet als jij, zet het. De slachtoffers is nog langer dan de rest. Oh, Floris. Ze heeft Floris in haar handen. Het kind lacht. Het kind lacht. Je weet, pak hem voorzichtig aan, hè. Ja, maak ze weg vrij naar de hoofdrot. Kregen. Ik voel ook oh, Jukio. wil je het even nee, Ik wil alleen kijken. Ja, Kurisama, ja, nou begrijp ik alles. Huh? Nou weet ik dat jij erachter zit. Maldoror? Ja, die stomme inspecteur die hier op Mars gekitterd werd. Want jij zat erachter, wat kent dat nou? Kijk maar niet? uit voor het kind. Ik zie het aan de manier waarop ze met jou omgaan hier, hoe ze voor je buigen. Dat was jouw werk, jij liet voeren. Meer dan een week heb ik nacht aan nacht wakker gelegen en ik was hard aan slaap toe. Maar ik groeide mij die slaap niet, want eerst wilde ik weten wie belang had bij mijn ontvoering. Jij! Nee. Maar je bent te ver gegaan. Jij kunt je niet ongestraft tot twee keer toe vergrijpen aan inspecteur van de Galileese politie. Wel gloeiende, wel veranderd. Oh, Oma, oh, ken het toch niet? Nog één woord. Ja, die moordlist van jou ken ik. Ga opzij. Ik ga op tegen. Lekker deze Rijkt weg. <laughs> Weg, onmiddellijk. Ja, dat was de, de derde keer. Ik, ik vergeet het niet. Voor ik ga slapen, noteer ik alles. Floris. Ah, Floris. Ja, ja hoor, dat is Floris. De jankbaby jankt weer. Nee, nee, dan lacht hij toch. Ja, ik wil graag blij zijn, maar ik ben veel te bang om blij te zijn. Die hekswijf is een eng. hele grot, is er vol mee. Ik begrijp niet dat Floris er niet bang van wordt. De inspecteur is weggebracht en opgesloten. Geloof me, Kourisawa, het sperkt. En lacht dan. Lacht dan. Oh, wat heb je lekker in dikke vangetjes. Inspecteur Mulder, hoor, is gek. Gek en stom. Daarom stuurde hij de mijn vader naar het gesticht. alleen zijn regeltjes, zelfs als we gevangen zitten. Op mijn vader wordt het meest gelet. Die kan niet weg. Aline is veel te druk met Floris bezig ja, zo heb je alleen maar last. Stop, kind. Zeg dat ik niet tegen de op kan. Zeg dat je nooit tegen grote mensen op kan. <laughs> maar toch heb ik mijn vader gered en niemand anders. Ik heb hem in de zoutkloof gehaald. Ja, mijn naam is wel toch nog allemaal. En iedereen heeft het te druk om na te denken. Behalve ik. Kan, kan ik alleen een manier vinden om te ontsnappen? Kan ik dat? Kom, oh. Floris... David, David, kijk eens naar je broertje. Ja. Vind je hem nou nog vervelend, nou die lach? Ik heb mee aan de afspraak gehouden, Kurisawa. Nou, uw deel van de overeenkomst. Nee. Nee, excellentie. Het truist tegen alles in. Ik kan het niet geloven. Het journaal ligt niet. Ik hoorde ook wat de nieuwslezer aankondigde. Een directe uitzending. Vanuit de nieuwe Martian Unie. Kurizawa werkt niet samen met de misdadiger. Zodra hij zijn mond open doet, zullen wij het weten. Dit was het zestiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was V.C. Herone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek, Aileen door Corrie van der Linden, David door Olaf Wijnands. In part drie was Frans Vassen de oppertoep Joop van der Donk, de afsluiter Jan Borkes. De oude man werd gespeeld door Dick Swede, Yasu door Eva Jansen, de overvaller door Hans Hoekman en agent 14 door Ger Smit. De presidenten was Joke Reitsma-Hagelen. Voetman, Hans Weerman. Perta was Gerry Mantel. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden. Technische realisatie, Jan Bosboom, W. Gertenbach, Willem Scheijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leupler.